Liederen van een wijzend gezel, een hoorspel in vier delen door Karl Lans over de onwaarschijnlijke en toch zo wijze geschiedenis van een onhandelbare Scheveningse jongen die operazanger wilde worden. Vanavond de tweede deel, De Stenen Muur. Ik heet uh, Hans Lomon. Uh, kunt u me zeggen waar de directeur zat er Ga dan maak je wijzer hebben. Nee, nee, nee. Die is er niet. Dus uh, alweer niet? Ja. Die zou het mij kunnen vertellen. Ik ben hier zoveel als toneelmeester. Ik weet pas een beetje overal van. Nou? Ja. Ik wou komen voorzingen. <laughs> jij? Wou jij voorzingen? Hier is Kallen en Draag? Ja... Ik dacht, ik moet toch in de wagenstraat zijn. Oh, man, dan uh, komen er elke dag bosjes. Nee, nee, nee, nee, nee. Als je dan nog een goede bak vertellen, vertellen, Ja, Bij zingen? Nee, nee, nee, nee, nee. Wat wil je eigenlijk zingen? Nou, bijvoorbeeld, eh... Uh, aria's van Mozart. Mozart? Ga maar niet lachen. Wil je hier Mozart zingen? In de vuur met George Liban? Nee, hey, nee, nee, nee, dat gaat niet. Wat je wezen bij de radio? Kan die Legencia, hoe ze allemaal heeten. Uh, daar moeten ze me nergens Ik heb alles al afgelopen Ik zou maar eens zeggen, maar Je lijkt me ook geen knul voor zware muziek Je bent meer van ons jongens voor de gestampte pot Wat heb je al zo gedaan? Oh, nou, in, uh, in Duitsland gestudeerd En uh, Willem Melgers hier Die heeft me nog twee jaar lessen gegeven Voor uh -huh. niks Voor niks? Nou, dat is zo wat Melgers? Had is je kostje gekocht Als je niet zo goed bent Ja, maar uh, ik ben goed Maar nog niet goed genoeg dat zeggen alle kranten. Maar waar is dat nu? Ah, de bühne is in gehamerd. Kom mee, daarin. Zo, pik die stoel. Je bent eigenlijk een verdraaid rare snuiter. Uh, Loma. Oh ja, ja, ja. Loma. Die anderen staan hier allemaal te zwaaien met krantenkritieken en aanbevelingen. als je zo hoort, lauw en op eens. eh doe je voor de korst? Tja, dat is het hem net, hè. Als ongeschoold arbeider. Ik ben nou uh, broodloper. Dan heb ik Goed. geen geld en geen tijd genoeg om verder te studeren. En uh, praktijk op te doen. Tja. Die krijgt nergens een kans hier. En alles heb ik al afgesjaald. Alles op. Als je gewoon een gewone jongen bent, dan ruiken ze zo. Nee, nee, nee. Dan deugt niet veel van je. Ja. ja. Het is veel erger eigenlijk. hè? Ja. Ze kloppen hem op mijn schouders. Wat zeg je nou? Nou, wat ik zeg. Ze zijn enthousiast. <laughs> en ze zeggen, in mijn stem zit wat. Ja, maar... Uh, niet voor het oratorium. Dat komt nog wel. Met uh, educatie. Nee. De opera, daar moet ik wezen. Nou, dan. Nou ja, daar zeggen ze een prachtige stem. Maar jammer genoeg een kamerstem. De liedkunst. Daarin moest ik me specialiseren. Sure. Maar... Uh, als je als Hollander hier een zangrecital wil geven, dan vragen ze je 700 gulden toe te betalen. Tje. Ja. ja, verder raden ze het maar af. De operette, daar was ik voor geknipt. Ja, er zit ook geen muziek in, snap je? Ja. Maar uh, de operettegroep die me tenslotte had gehuurd, die ging direct op de fles. Ik krijg mijn centen nog. Tje. Ja. Daar straks op het uh, Koningsplein heb ik het geprobeerd bij een impresario. En weet u wat die zei? Nou, nou ja, hij haalt alles op, hè? <laughs> Hij zei, uh, Holland is niet geïnteresseerd in uw zang. Alleen in uw naam. Tja. En nou weet ik het niet meer, hoor. Tja. Wist ik het maar. Ik denk niet dat ze nog een zangnummer in de revue kunnen gebruiken. Maar, kan het dan de baas vragen? Je naam, hè. Ja, rompiet je niet zo'n mooie Italiaanse die een titeltje bekend aan doet. Bijvoorbeeld Enrico, uh, Faustino. Nee, nee, nee, nee. Justino. Nee. Neem dit. Poesoni. Poesoni. Ja, ik je toch een uh, als je buiten je genre gaat. Busoni. Ja, ik zei het al. Ik kan het voor je vragen. Schrijf je adres hier maar op. Ik heb nooit Tja. Nou... Alsjeblieft. Dan ga ik maar weer. Hm? Dag. Toen, heel meester. Dag. Hoezo niet? Ja, daar gaat-ie. lopen. Die zit koeks, was die geen metselaar? Hm. God hier. En meer kan ik u van dienst zijn. Jevrouw, ik zoek uh, orkestmateriaal van uh, Adio, van Tosti En uh, Caro mio En, uh, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, uh, Tricia Tries van uh, Rosbach. Maar ze hebben het nergens. Heel wagen heb ik er al voor afgedraafd. Caro mio Tries? Tris? Oh, ik vrees... Uh... Dat is nergens te krijgen. Dat zijn arrangementen. Zo. Ja, dat is dan dat. Zit u erg onthand? Heb ik eindelijk een klein engagement. Loopt alles weer in de soep. Zong u maar klassiek. Daarvan zijn vaste accompagnementen. Gedrukte muziek. Ik? Klassiek? Kom, je vrouw. Ik ben Benjamine Busoni. U heeft anders niet veel van een Italiaan. Nou ja... Misschien verbeeld ik me die Busoni ook alleen maar... Ja, ik heb een vreemde verbeelding, mevrouw. Want vroeger uh, heb ik bijvoorbeeld een tijd lang gedacht dat ik Hans Lohman heette. Zo'n gewone jongen. Een hagenees. Een jongen die in de ernstige muziek wou. <laughs> dus even denken, ja. Hij zong... Uh, Mozart, Schubert. Maar nou, Het was geen kwaaie stem, maar... Uh, niet rijp. Dat is zoiets... Uh, tja. Ja, niemand weet eigenlijk wat je daarmee bedoelt, hè? Maar goed. Een half jaar sloofde de sukkel zich af, die loomen. Op de Matthäus van Bach. Op de Christuspartij. Ja, en toen was het te laat. Misschien uh, weet u dat die Teulings verongelukte. Henk Teulings, ja, natuurlijk. We hadden zo met zijn arme vrouw te doen. Dat verschrikkelijke auto-ongeluk. Ja. Hij had me willen helpen met uh, Bach... Ze zeggen dat ik het niet te pakken heb, hè? bijvoorbeeld die Christuspartij. Christus maar ja, wat kon ik nou meer doen dan uh, helemaal inleven hè? in die rol? Maar ja, Hans Lohman is voor goed verdwenen. Ik, Busoni ben verschenen. En Busoni heeft natuurlijk niets te leren. In het amusementsbedrijf te... Gaan we eens door. Ze hebben wel het tegen me gezegd. Ik wil zeggen, in het amusementsbedrijf hebben we Bach immers niet nodig. U hoeft nu het verschil niet te weten tussen Bach en een opera. U leeft zich in een rol, maar Bach's Christus is geen operafiguur die je acteert, geen, geen rol die je speelt. Mijn vader is violist in het residentieorkest, Hij zegt, uh, Bach zingen is het opbouwen van een muzikale vorm... Niet, uh, niet schilderen met tonen. Ja, ja. Dat is mooi gezegd. Maar uh, hoe gedaan? Het is geen kwestie van, van doen. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Kijk, vader zegt bijvoorbeeld dat een operazanger op zichzelf is gericht. Dat maakt hem in de regel ongeschikt voor het lied... en soms onmogelijk voor het oratorium. Oh, oh, oh. Nou, nou. Je weet er heel wat van. Ja, en intussen weten we het ook al niet meer. Geen orkestpartijen en donderdagmiddag repetitie. En vrijdagavond première van de vue, en Scala. De toneelmeester die heeft me erin geholpen. En nou vlieg ik er net zo hard weer uit. De enige plek waar mijn misschien arrangementen zijn is de omroep. Ach, daar moesten ze me net zo min. Ja, maar daarom willen ze iemand toch nog wel helpen. Ze hebben alle mogelijke arrangementen. Ik zal... Uh... Ja, ik, ik, ik kan wel even bellen. Oh, u bent een engel. Maar uh, wacht eens even. Als ik er soms voor naar Hildversen moet... dan is even in mijn portemonnee kijken. Mm, zo. Eerst dit opzij leggen voor die treinreis, hè? Ja. En dan uh, heb ik nog voor de telefoon eens kijken. Dat is een dubbeltje. Oh, oh twee dubbeltjes. Pas op, daar komt nog watje. Nou ja, laat ik maar eerst even bellen. Dan zal ik duimen. Je uh, uh, hoe heet u? U moet nog een naam hebben. Christine Overmans. Christine, zei ik tegen Hans. Natuurlijk heet ik in werkelijkheid evenals Hans heel anders, want ook al klopt dit deel bijna letterlijk met de ware geschiedenis van mijn Hans Loman. Het gaat niet alleen om, om hem en om mij, nee, het gaat over een hele groep van zangers en hun vrouwen. Hoe mijn vrouwelijke lotgenoten aan hun hand zijn gekomen, ik weet het niet. De ene werd misschien getroffen door zijn opgeruimd humeur, de andere door zijn aandoenlijke fantasieën over zichzelf. Weer anderen worden geroerd als ze hun hand met zijn centjes in zijn portemonnee zien rommelen. ...en als hij dan zijn armoedje vooruit uit met een gezicht van... ...ik dacht werkelijk dat er nog een dubbeltje in zat. Tot de meisjes die daar niet tegen kunnen, behoor ik. Ik voelde me gewoon smelten. Trouwens, het was zo'n aardige jongen. En iemand moest hem toch helpen? Als je nooit wat hebt verdiend, lijkt een engagement van 80 gulden per week een enorm bedrag. En ik zei hem natuurlijk niet dat ik met mijn staatsdiploma Piano al jaren geleden met mijn lessen meer verdiende. Ik belde dus met Hilversum. Na veel zoeken kreeg ik het voor elkaar. Het gesprek dat bracht ik maar op rekening van Paas, service van de zaak. En toen hij weg was, vond ik dat ik alles erg goed geregeld had. Te goed, zoals ik al gauw merk. Wat was dat voor een jonge man voor wie je zo lang stond te bellen? Oh, toch een hele geschiedenis, vadertje. Ik kon nog net het enige geschikte orkestmateriaal voor hem vinden. Huh? En uh, we hebben nog voor tenor ook. Oh, en nou, ik nou, als... nou, nou, nou, nou, ik vroeg alleen maar uh, wie hij was. Oh, uh, Benjamino Busoni. Ah? Maar het is helemaal geen Italiaan. Hij is, uh... oh hemeltje, hij is geen tenor ook. Oh, vadertje, en Hilversum stuurt de partij rechtstreeks naar Scala. En die jongen die weet van niets. Ja, maar waar heb je het allemaal over? Ik, ik zei toch al een hele geschiedenis. Hij moet orkestarrangementen hebben... ...van een paar dingen die hij donderdagmiddag moet repeteren. Oh. Nou, het enige wat ik voor hem vinden kon, dat waren tenorarrangementen. Ze zouden die rechtstreeks voor me naar, naar Scala sturen. Ja, wel. Maar ja, huh? die, die Italiaanse tenornaam bracht me in de war. Hoezo? Hij, hij heeft een diepe stem, een bariton of een bas. Huh? Die, die muziek is zo niet bruikbaar, ze staat veel te hoog voor hem. ik oh, merkt de jongen pas donderdag. En dan is het te laat... Oh. Ik, uh, ik moet iets voor hem doen, maar wat? Ik weet zijn adres niet eens. Ach, ach, ach, ach, ach, ach, I think that I shall never see... I think... Ah, ja. Ah, I think that I shall never see... Kom, Hans uh, Busoni. Rico Lohman, zingen moet zijn. Goed zingen. Mm. I sing that I shall never see a poem ah. lovely Vliege. Lohman, het is voor jou. Zoek. Hé, hey. nou wat bloemen voor de meneer, de zoonie? Ja, ja, ja. Loppen, presto. Wat? U weet niet Ja, jij? Wat komt toch binnen? Wat is ik erin? Ik heb, uh, ik uh, Maar, maar ik, kom uh, toch binnen, ik, ik bijt Ik mag komen. Ik bijt niet hoor. Oh, Altijd ik. besolie, de zonnig Italiaan. <laughs> La banca di voi die silantia. Benjamino energico, vivo, opgeruimd. <laughs> oh, nou, die opgeruimdheid heb ik beslist nog nodig. Als u hoort... Uh... <laughs> Eerst leidt de grote Rodolfo de kleine Mimi... naar zijn beste scheefgezakte stoel. <laughs> de keelida manina, de La Hoe koud is dat kleine handje? Mag ik even warmen? Nou, <laughs> geen wonder. En als u nou ook gaat zitten, houdt u dan maar aan die stoel vast. Kijk, hier zijn de partijen. Ik heb ze bij Scala opgehaald. Hier. Heb hebt ze? Oh, oh, oh. oh ja. je bent een liefje. Zeg maar, uh, die heb ik toch niet nodig? Dus kijk, uh, uh, hoe zien ze eruit? Oh lieve, helpen. Ja, het is. Uh, het is voor het in Ik ben te hoog. U ook met uw Benjamino Bussoni. Uh, nou ja, ze hadden het toch niet anders. Hè? Hm? Uh, ik zie maar eigenlijk... Uh, ja. Ik zie eigenlijk maar één uitweg. Hm? Dus uh, die hele zaak maar transponeren. Hm? Uh, hoeveel is het eigenlijk precies? Dus kom Vijf. Dus tien. Vijftien. Twintig. Vijfentwintig. Hm? Doe hm. oh, ja. maar. Achtentwintig. Dertig. 36 partijen alles bij elkaar Ja, maar dat kun je toch nooit allemaal gaan transponeren. Het is nu dinsdag 11 uur. Dondagmiddag moet je repeteren. Het gaat twee dagen om al die partijen over te schrijven. Nou, ja, er zit eigenlijk toch niks anders op, hè. Het moet. Maar eh, ik zal eerst mijn baas even opbellen en zeggen dat hij die cadetjes en zijn volkoren... maar even door Jan laat bezorgen. Ach man, je bent onwijs. In twee dagen. Ja, nou, en in twee nachten dan. Nachten? Tuurlijk. En dan repeteren en skalen zo slap als een vaardoek. Ach nee, onzin, zo, zo kan niet. Met een grote pot zwarte koffie kan er heel veel. Alleen, eh, ja, hoe vraag ik dat dan, mijn uh, kostjevrouw? Ik ben sowieso al uh, achter met de huur. Nou, eh. uh, dan zal ik je wat koffie brengen. Oh, dat is... Nou, dan is het natuurlijk idioot om zoiets ook maar te willen proberen. Het is acht uur. Onsdagavond. Nou, joh, vooruit. Dat dus, is uh, maatstrijf. Dat is D, F, A. Dat wordt dus dan G, B, nee. G, B, S, D. Eh. Dat schiet niet op, hè. Nee, Ik haal dat niet. En die lot klopt nog achter ook. Gisteren, gisteren nacht, vandaag. Ik ben gaar je Dat ik nou toch geen kruis heb vergeten. Precies. Nee, dat is toch een C. C, S, G, het woord F, A, C. Hey, wat is dat nou weer? Wat wordt dat gevonden? Gevonden? Nou, dat kun je gezegd zijn. Laat ik u eens even wat zeggen, meneer. Die dame van gisteravond, die komt hier niet in. Zo. Als u weet voelt wel, ik bedoel. En als u aan siertjes kunt denken, dan moet u er eerst eens aan denken dat ik toch twee weken huur voor u krijg. En wat dat al gaat... Oh, mens. Stapel hoor ik van jou. Kijk hier, kijk daar. Oh. Al dat papier, dat moet vol. Nou, en... Een dag en een nacht ben ik al bezig. En ik ben geen raad, hè. Ik ga het niet, begrijp je? Ik ga het niet. Vrijdag moet ik zingen oh, oh. om ook voor jouw centen te kunnen zorgen. En dat meisje, dat is de enige die me helpt. Gisteravond is ze met me zitten schrijven, snap je? Mijn kop loopt ervan om. Ik oh, zie jou niet, ik zie haar niet. Ik zie maar één ding voor mijn ogen. Dansen, noten, noten, je? noten. Transponeer en transponeer en smeren nou. Voordat ik helemaal gek word en jou ook nog transponeer. Oh, oh, ja, ja nou juist, zo, zo, zo bedoelde ik het ook weer niet. Zo moet u het dan niet begrijpen. Nou, ja, juffrouw, kom u dan maar boven, juffrouw? Oh, Erop. Ik ga straks mijn bed in slapen, slapen voor twee dagen, twee nachten bij elkaar. En morgenavond, een hele zaal. Ja, mensen, waar haal ik de moed vandaan? Ah. Ik dacht zo, jou loop ik nog wel eens tegen het lijf. Uh, meneer Liban. Zo, jij bent die nieuwe jongen met het zangnummertje, hè? Wel, dan wordt het tijd dat ik jou eens onder handen neem. Zal ik juist vertellen wat niemand weet? Ik, de grote revueartist Georges Liban. Ik kan niet zingen. En dan moet jij eens begrijpen hoe ik de smoring krijg... ...als ik een jongetje hoorde dat het wel kan... ...en toch zijn zaken nog staat te verknoeien. Vat je? Nee. Hoe je? Kop dicht als je niks gevraagd wordt. Dacht jij dat ik in mijn programma een houten klaas kon gebruiken? Die je van hier aan Gunther daarbij stelt als een etalagepop? Die nog niet eens zijn nummer kan verkopen? Maar, uh, meneer Libanon. Liebom... Bek dicht! Nul. Verkopen moet je het. Snap je? Verkopen. Ga dan staan. Wat? Dan gooi je mijn bierglas naar je kop. Is toch leeg. Nou, ik ben het ook okay. echt. Voorspel. Ja, ja. En waarom zing jij talen die je niet beheerst? Zing toch je moestal, man? Nou, toch eens. Opkomen. Loop rechtop en kijk. Mensen, maar niks brengt je maar steek. Jij kan het. Zij kennen er niks van, alleen jij. Nou, komt er nog Asham? Ik dat ik Sta stil, man! Botterik! Je staat een beetje te wiegen in je heupen. Je bent geen meid. Je moet stilstaan. Eén poot vooruit, zo. En nou die derrière intrekken. Daar hangt toch niemand zo ten op. Schouwers achteruit. Kijk niet naar die vloer, man. Let op, dan kom ik weer. Tanjal, dan, dan, dan, dan, dan, dan, zal. Ik, ik weet het niet. Fek dicht en mond open, man. Tanjal, dan, I think that I shall never... Nee, nee, nee, man. Slo me duikel aan je handen. Je staat toch niet te bidden? Ik, ik, ik kan het niet helpen. Ik heb in geen twee nachten... Jij moet toch helemaal geschift zijn, hè? Wacht tot je in geen zeven nachten uit je kleren bent geweest zoals ik vroeger. En dan mag je wat zeggen. Jij met al jouw talent? Ja, ik heb je goed gehoord daar straks. Voor mij ben je nog maar steeds een grote bloek vol. Wat doe je in dit vak? Nou, dat gaan we niet aan ook. Maar probeer tenminste wat te leren. En nou, hatsakee. Achterste intrekken. Borst vanuit. Hand omhoog en een poot achteruit. Asem. Awesome. Daar sla je. Lohman, de zanger bij de Gratiegod. Maar vooral bij de gratie van je publiek. Daar komt het nog Nou? I sing that I shall... <laughs> Ik kan niet meer. Daar heb ik geen barst mee te maken, man. Wat ik je nog zeg, Wallo, man. Uh, zeg, je ziet lijkwit. Oh, uh, uh, een paar nachten niet geslapen omdat... Uh, ah, zenuwen, hè? Goed teken, jongen. Als je ze nu hebt, krijg je ze niet op de planken. Maar ja, nou wel naar huis, hoor. Onder de wol met een paar slaapoeërs. Uh, ja, meneer. Die heb ik wel nodig. Afijn... Dan, dan ga ik nu maar. Goed. En uh, wat ik je nog zeggen wil. Morgenavond was je keurig in rokkostuum, overhemd, strikje, lakschoenen hè? en de rest. Uh, in rokkostuum? Dat heb ik niet. Oh, dan kun je gewoon ergens huren. Maar uh, wat kost dat, denkt u? Oh, dat gaat wel. Kleine twintig gulden per dag. Twintig gulden per dag? Twintig gulden? Per dag, Christine. Twee piek. Oh, ga maar weer naar huis. Neem me maar mee. Schrijf maar uit. Maar de gebakjes dan op het... Op het uh, succes? Als ik niet op kan treden, zeker. Nee, van tachtig gulden gage kun je niet elke avond een pak huren. Dan moet je er een lenen, ergens. Dat lukt eenvoudig toch niet, joh? Ik ben al overal geweest. Hm. En dan Kennis... Ja, die had er een. Maar uh, die is op de grote vaart... En zijn vrouw die moest hem meer schrijven, zie je? Ach, alles zit tegen. Je bent er maar moe, Hans. We moeten er iets op vinden. Ik ja. kan er, uh... ja. Daar kan er voor mij niet zo'n figurante op het gaan staan. Hm? Waar kon ik achter de coulisse zingen? Nou? Adio, fantastisch! Hoe moet zo'n man nou alleen zijn mond bewegen? En het Italiaans? Ja, zijn mond bewegen... Het is heel ja. Hans, hou oh, op. Oh, zeg ik je. Oh Hans, oh Hansen. Oh, heb ik je pijn gedaan? Ik, je bent ook op, je moet gaan liggen. Merci. Want je hebt anders een stevige hand zeg. Je lijkt wel een dokter. Wil ik maar een recept voor jouw moeilijkheden. En de volgende dag de kranten. Hmm. kunstenaar noodlottig omgekomen. Hans, als je nog kunt, ga dan mee. Er is iemand die je had willen helpen. Hij is omgekomen. Ja, maar hij kan het nog. Als zijn weduwe wil... Teurlings? Ja. Henk Teurlings? Hmm. Nee, nee, Christientje, dat kan ik toch niet gaan vragen. Als zijn weduwe, zo kort geleden, en dan voor zoiets... Maar waarom niet... Emma Turling is de liefste vrouw die er bestaat. En ik ga met je mee. Henk leek me ongeveer van jouw postuur, dus het kan passen. Nummer 76. 78. Dat is uh, moeilijk lezen, hè, in donker. Ah, hier is het. Zeg, maar wat moet ik zeggen? Gewoon hoe het staat. Ik zal wel bellen. Je hoeft geen excuses te maken. Je hebt nu alles gedaan wat een mens maar doen kan. Dan mag je op je medemensen rekenen. Je moet vertrouwen hebben. Tja. Ja. Nog maar eens bellen. Je kunt op het toeval rekenen, op, op, op alles. Je mag, je mag, je mag... Ze ze is niet thuis, hè? Nog nee. oh ja, een vrouw alleen. <laughs> Spreekt ze eigenlijk vanzelf. Nou, kom, uh, Christentje. Oh, Hans. Ja, ik, ik, ik ben zo moe dat ik haast niet uh, meer zie waar ik loop. Maar ik kan wel denken. Zeg, ik denk nu aan dit. Je hebt zo je best gedaan voor mij, hè? En ik heb je eigenlijk nog niet eens bedankt. Ach, doe nou. Nee, zeg, laat maar nou even. Je hebt me koffie gebracht en je hebt broodjes. En uh, je hebt mij helpen schrijven. met het muziekpapier. En ik moet het je nog betalen, ja. Ik kan toch wachten, Hans? Nee, nee, nee, het gaat hierom. Waarom heb je dat nou gedaan allemaal? Waarom? Iemand moest je toch helpen. Ja, en ik had het eigenlijk nog niet eens zo gemerkt. Maar alles liep me ook zo over de kop. Maar nu, hè. Nu merk ik het. Ach, het heeft nog niet geholpen. Ja. sta eens even stil, meisje. Ach, nee. Ja, het is nou al erg donker, maar... wat is dat voor natse pje, hè? Nee. Ach, nee. Uh, het regent niet eens. Ik, uh, ik hou van je, Christientje. Ik ben zo wat moe om zeg maar het, het is zo. En uh, jij houdt van mij. Oh, Hans, hoe, hoe kon ik anders? Uh, laten we je niet op die hoek blijven staan. Je valt nog kou. Maar eh, je ziet, hè, meisje, wat je bij mij te wachten staat. Ik ben een rampgebied. Je, je zult winnen, lieve Hans. Je staat nu niet meer alleen. Je moet vertrouwen hebben. Ja, als je zo praat, dan zou ik haast geloven in het onmogelijke. Hola, kijkt u toch uit? Oh, mevrouw, sorry. Oei, is dat schrikken? Het is ook zo'n donker roek Neemt u mij maar niet twaalf. Nee, nee. Mevrouw Teurlings. Hans, Hans, dit is mevrouw Teurlings. Kijk okay. nu, er is Christientje. Ja, Christientje Ach, ja. Overman. Ja. Dat is lang geleden. Hoe maak je vader het? De vrouw is niet waar. En de winkel, hoe gaat die? Ja, ik Ach, maar niet. Waar... niet hier. Kom mee. Kom jullie mee. Ja. Ja. Dat ja. is lang geleden. Jullie moeten me toch alles eens vertellen? Fijn, toen zegt die man tegen zijn vrouw, ik heb voor jou een papegaai gekocht. En die legt vierkant eieren. Toen zegt die vrouw, ja, maar kan die ook spreken. Toen zegt die man, nee, hij zegt alleen ouw. Het is de beurt van jouw jongen, onrustiging. Oh, vader, als alles maar maar goed gaat. Een heel dubberig. Ja, jij. Als hij dat maar niet. Hij niet. Eén keer heeft hij op het toneel gestaan met Kirsten Vlakstad. is oh, stond te trillen. maar dat buiten blijkt niemand er iets de ijs, Dus dadelijk moet je op. Nou kom dan maar, op nou maar, het schiet op, nou wakker hè? kom nou. Eh, eh, eh, ja. Nou heb ik als toneelmeester er in mijn jaren al heel wat zien bibberen, maar zo, laat me nog eens op halen hè. Ik heb een gat in mijn tong voor je om te Dames en heren, bewaart u nog iets van het applaus voor de nieuwe jongen die nu komt. En Jamino, oh, hoe zou die? Armino, heel Hoezo, niet? George, oh, meneer is heus in meer armen nog beter dan jij. Nou dan. En hij kan werkelijk zingen, dus we spreken af mensen. We geven hem een kans. Niemand in Nederland wou het doen, maar wij doen het vanavond. Wacht, ik zal hem in u gaan halen. Nee, hé, hey, hier jij, op. En denk aan wat ik je geleerd heb. Nee, nee, dit nee, nee, nee, nee, durf niet. het gaat niet. Ben je hartstikke gek. Zie je deze deur? Zie je hem goed? Daar dan, hartstikke! En hier, dames en heren, is dan Denio Mino Mino Busfolie. Gaat niet aan je achterwerk, dat voel je nog wel een dag. Buig en kinkel. Zo, en denk eraan, ik breek je je bot in je lijf wat je kunt hebben. En overkopen... stemkastje in die Hans van jou zit. Gelukkig is het allemaal vlot gegaan. Maar toch, Hans is zo niet helemaal bij. Oh, niet dat ik merken kan. Geen Bach. En geen looman. Weet jij wie dat is? Dat is Benjamin Bussoni, die Bach staat te verkopen. ...besteed? Ze kunnen makkelijk oordelen over iemand... ...die zijn carrière helemaal zelf moet maken. Oh, zo, jongetje, is dit jouw carrière? Je had het toch zo'n hekel aan, hè? Om bij mij vader te wassen... ...en de bedden van de kostgangers op te maken. Maar ik wist wel dat jij niet zou worden... Carrière, ha, ha, ha. de Pia's spelen hier, en dat noem jij carrière, Pia's, ha, ha. Dames en heren, dat u hem vanavond niet in de steek zou laten. Daar staat een zanger. Als een talhout. Met jou ben ik nog niet klaar, man. Jos. Jos, dat ben ik. Niks ben je. Helemaal niks. Buigen. Je bent je maar terug. Buigen. Zo, en nou mee. Nooit hoogwachter nog thuis geklapt zijn. Alweer een feestwater op zijn Ja, ja. En hier zit je nou bij ons thuis. Moeder komt dadelijk. Ze is aan het koffie Zo oh, Gezellig. Oh, Zelf smaken. Ja, Ja. kijk eens, Hans. Zelf ben ik violist. Ik weet wat het betekent... je zo laat nog van weg te moeten banen in de muziek. 28 bij jou, hè? Ah, pas, meneer. Ja, goed. Alleen, ja, vertrouwen... daarvan kan natuurlijk voorlopig niets komen, nee... Eerst moet je mijn dochter uh, toch wat hebben aan te bieden. Ja, tuurlijk. Ja, en wanneer dacht je zover te zijn? Ze is tenslotte uh, 29. Oh, vadertje, wat ben je weer al, oh, wets. Nee, je vader heeft gelijk, uh, Christine, met me dat te vragen. Ja, uh, ziet u, meneer Overmans... Ja, maar ons? ik verdien toch genoeg, Hans. Samen slaan we ons heus wel doorheen. Wat, uh, wat bedoel je met dat genoeg? Nou. Wist je dat niet, Hans? Mijn dochter heeft haar staatsdiploma piano. Oh? Ja, ze geeft bijna de hele dag les. Maar ja, als jullie er zo over denken, ja, dan. Uh, ja. nee. Hans! Nee, ach, ik bedoel. Ach, meneer Overmans, u zult dat wel begrijpen. Ja, ik begrijp je best, meneer. Maar luister nou eens, Hans! Nee, ik... nee, nee, nee, Christine, je bent een schat, hè? Maar dat zou ik toch niet kunnen verdragen. Ach, jij mij onderhouden? Ach, kom nou. Vanavond was het toch iemand al erg genoeg? Ik op de planken, borst vooruit, hand omhoog als een pijas. George Liban had gelijk. Ik moest het verkopen. Maar ik verkocht mezelf. En nou nog op jouw zak gaan leven? Denk er niet aan. Ik niet geloof dat mijn dochter trots mag zijn op jou te kunnen wachten. Jouw weg is de ernstige muziek. Nee, ik kom er niet in, meneer. Ja, maar wat dan, lieve Hans? Ach, ja. Weet je, daar straks onderweg, hè, daar heb ik zitten denken. Weet je wat ik doe? Ik daar uit, daaruit, de hele muziek. Wat heb ik er dan eigenlijk mee bereikt? Ik ben 28 jaar en alleen in de wereld. En een dakkamertje. En ik ben broodbezorger voor 40 gulden in de week. <laughs> en geen connecties. Geen opera, geen oratorium, geen recital. Ja, en nou heb ik jou, Christine... Maar jou zal ik hier niet aan waren. Maar wat wou je dan doen, Hans? Nou, zo vlug mogelijk een vak leren en mijn tijd niet langer verprutsen. Ja, maar bedenk wel, Hans. Een uitzonderlijk talent, en ik geloof zeker dat je het hebt... ...is soms voor iets anders niet geschikt. Nou ja, goed, goed, goed, goed. goed. Maar ik, ik, ik doe het toch. Oh, Hans. Lieve Hans, hoe moet ik toch met jou moet dat toch wel zo U hebt geluisterd naar het tweede deel van Liederen van een wijzend gezel. Een hoorspel in vier delen door Karel Lans over de onwaarschijnlijke en toch zo ware geschiedenis van een onhandelbare Scheveningse jongen die operazanger wilde worden. De rolverdeling was als volgt: Hans Looman, Cornelis Schel, eerste basbariton van de Nederlandse opera. Toneelmeester Huib Orizant. Christine Overmans, Nora Boerman. Haar vader Louis de Bree, een kostje voor Nel Snel. De revueartiest Georges Liban, Rijk de Gooier. De directeur Dries Krijn, mevrouw Teurlings Irene Poorter en pleegmoeder Wiesje Bouwmeester. Verder werkte mee het Cascade-orkest onder leiding van Johnny Ombach en het Omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. Regie Leon Povo.